Drie uur door alwegens met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het woonakkoord. Rond middernacht bleek dat ook pvda senator Duivenstein het steunt... na toezeggingen door minister Blok voor wonen. Daardoor stemden in de Eerste Kamer 38 senatoren voor en 37 tegen. Tot laat in de avond bleef het spannend... omdat al die tijd onzeker was of Duivenstein voor of tegen zou stemmen. Had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing, waarbij woningcorporaties tot 2017 1,7 miljard euro moeten afdragen. Duivenstein pleitte voor een tijdelijke verhuurdersheffing tot eind 2016, maar hij zei later dat hij ermee kan leven dat die er niet komt. Minister Blok voor Wonen is tegen een tijdelijke heffing, maar beloofde dat hij de heffing wel wil verlagen als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. De Oekraïnse oppositieleider Vitaly Klitschko zegt dat president Janukovic zijn land heeft verraden. Gisteren werd duidelijk dat Janukovic nauwere banden heeft aangeknoopt met Rusland. Zijn vergaande afspraken gemaakt over economische samenwerking. Met het akkoord lijkt de rol van de EU uitgespeeld. Die wil dat Oekraïne juist meer gaat samenwerken met Europa. Volgens Klitschko heeft de president het nationale belang van Oekraïne, de onafhankelijkheid... en het vooruitzicht op een beter leven voor iedere Oekraïner om zeep geholpen.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 Was al een tijdje ziek is nu overleden in Portugal. Connie van Rietschoten is 87 jaar geworden. Het weer vannacht in het westen en noorden mogelijk wat regen. Op andere plaatsen droog en minima rond 4 graden. Overdag in het noorden eerst nog wat regen, later overal droog. En soms wat zon, dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Welkom terug. En welkom terug. We bevinden ons ergens tussen 17 en 18 december 2013. Ja. En uh, zijn met u nog steeds wakker? Diederik eet de eerste oliebol ja, van het jaar. Het is bijna 31 december. Ja, lekker man. Oh. Oh. Uh, zometeen meer live muziek van Zoe Red. En onze verslaggever Rens Goosling, Die leert moembaton maken. Wow. Wat is dat, moembaton? Of als voor de luisteraar, dan zit ze er een beetje in een vooruitschrijvend muziekgenre. Ja. WNL blijft tot vier uur bij u en we beginnen met onze oosterburen. Nee, we beginnen want, even met de Oudibel op eten, Ja, want na lang gestegel is de kogel door de kerk. Duitsland, ik doe het wel, Dietrich. Nee, Duitsland heeft klaar. weer een regering. Het is een grote coalitie geworden van Angela Merkel's CDU en Sigmar Gabriels SPD. En um, goed voor 504 van de 631 zetels. Heel wat zetels thuis. We blikken vooruit op de nieuwe regering Merkel met onze Duitsland-correspondent Wierd Duck. Wierd, goeie nacht. Hey, goedemorgen. Uh, vandaag kan het nieuwe kabinet Merkel eindelijk aan de slag. Wat, ga, wat voor land gaat het nou besturen eigenlijk? Nou, een heel ander land dan uh, Nederland. Want in uh, Duitsland gaat het goed. En dat merk je ook. De vieren is heel anders dan in Nederland. De economie die draait. Uh, de huizenmarkt die boomt. De werkloosheid is laag. Er is geld genoeg. En uh, dat is het grootste verschil met Nederland, ja. uh, moet ik zeggen. Ga nog, nog even door, Wiet. Dit is goed nieuws nieuwsshow. Dat vind ik lekker. Net na drie uur. Wat gaat er nog meer goed in Duitsland? Nou ja, je merkt in alle opzichten dat, er, dat het land geen last heeft van een crisis. Zoals als je in Nederland bent, dan klaagt iedereen en uh, iedereen heeft de mond vol over de crisis. En in Duitsland uh, is het helemaal niet zo. Het is, uh, het is voldoende werk. Mensen die hebben dus gewoon een, uh, die vinden snel een baan. De werkloosheid is laag. De huizenmarkt die boemt, dus de prijzen van de huizen die stijgen. Nou, noem maar op. En in die sfeer is die grote coalitie tot stand gekomen. Dat merk je ook wel, omdat in die coalitie de plannen in de plannen daarvan. Uh, die mogen wat kosten, laten we het zo zeggen. Komt bijvoorbeeld maar, voor het eerste Ja. Het heeft op zich een tijdje geduurd voordat uh, uiteindelijk een regering gevormd werd. Dan lijkt me toch dat, uh, als het allemaal alleen maar goed nieuws is en er voor iedereen geld is om uh, zijn punten uit te werken, dat het zo geregeld kan zijn. Jawel, maar je moet niet vergeten: dit zijn twee partijen die normaal gesproken niet met elkaar regeren. Maar door de verkiezingsuitslag kon het eigenlijk niet anders. Maar hier zijn dus twee politieke tegenstanders die met elkaar in een regering zijn gaan zitten. Nou, dat duurt natuurlijk even voordat je. En de overeenkomstige plannen, de plannen hebt gesmeed die, die, waarmee beide partijen kunnen leven. Maar goed, die plannen, wat ik zei, die kosten ook het een en ander. Er komt bijvoorbeeld een minimumloon nu, waar, het, waar de werkgevers niet zo blij mee zijn. Maar goed, het gaat er komen. En ook uh, uh, mensen die 45 jaar lang hebben premie betaald, dus die hebben 45 jaar lang hebben gewerkt, die mogen met 63 jaar met pensioen. Dus dat is ook wel heel anders dan in Nederland waar de pensioensleeftijd juist omhoog gaat. Ja. Je, je zei net, het zijn twee heel verschillende partijen. Um, is het Duitse volk eigenlijk wel uh, er gerust op dat dit gaat werken? Nou, Duitsers die houden niet van instabiliteit. Dus ze zijn blij dat er een regering is. Want uh, ze vinden dat er moet geregeerd worden. En uh, als het uh, als er instabiliteit dreigt, dan wordt een Duitser de, die, het, die wordt zenuwachtig. Dus we ze zijn blij dat de, die coalitie er is. En het, de, ja, ja, en er is gewoon een meerderheid voor. Hè. Die partijen die zijn niet voor niks uh, gekozen. Dus er is een meerderheid van de bevolking die heeft al vroeg aangegeven van ja, die grote coalitie zoals dat heet, die uh, willen wij. Dus, uh, de, de regering heeft een groot deel van de bevolking achter zich gestaan. Ja. Uh, wij zijn natuurlijk het, uh, het kleine buurland. Gaan wij nog iets merken van de, deze nieuwe regering? Nou, heel concreet gaan, <coughs> sorry, gaan Nederlanders misschien merken... Dat, uh, uh, dat er een tol gaat komen, een tolheffing voor de... Uh, de autobaan, er gaan miljoenen Nederlanders jaarlijks, die rijden door Duitsland op weg naar een vakantiebestemming. Ja. En uh, er gaat misschien een tolvignet komen, net zoals in andere Europese landen ook. Dat is één ding. Uh, ja, Nog even, weird, rijden, hier, hier, ja. Hadden, hier, hadden we, hier hadden we het al eerder over gehad. Um, en toen kwam er vervolgens de vraag binnen, wat gaat het dan kosten? Is daar al enigszins een, een idee van, wat dat de Nederlanders zou gaan kosten, zo'n zo tolvignet? Uh, nou, er was toen sprake van, dat is nog helemaal niet duidelijk hoor. Het is ook helemaal niet duidelijk of het, wel gaat, of het wel gaat lukken, die, uh, of het er wel gaat komen. Maar er was toen sprake van 100 euro per jaar, geloof ik, voor uh, Duitse gebruikers dan. En dat zou dan iets van uh, 10 euro of zo per keer per, per week, mening, moeten zijn. Dus dat, dat je zo'n vijet koopt voor een euro of 10, zoals het in, ook, ook in Oostenrijk en Switzerland, ik, uh, gebruik is. Maar dat is anders ja. Dat de invoering van een minimumloon, Nederlandse ondernemers gaan er wat van merken. Want die merken nu dat ze concurrentie niet aan kunnen met Duitse ondernemers, omdat die zulke lage lonen betalen. Dus dat is goed voor het Nederlands bedrijfsleven. Als we Duitsland een minimum instellen, dan is dat voor de concurrentie, voor Nederland, is dat beter. Ja, ja. Uh, de Duitsers hebben nu ook een vrouwelijke minister van Defensie, zagen we. Is zij een type uh, Janine Hennis? Nou, zij is, of dat, dat weet ik niet, maar ze is een bijzondere vrouw. Ze behoort een beetje tot de partijadel in uh, Duitsland. Haar vader was al uh, uh, minister-president van een van de belangrijke deelstaten. En uh, voor het CDU, of voor de CDU. En zij is bijzonder omdat ze zeven kinderen heeft. Dus ze combineert werk met heel veel kinderen. Daar is in Duitsland wel heel veel over te doen geweest. Ze is enorm ambitieus, doet haar werk goed. En ja... Er wordt nu verondersteld dat zij wel eens Angela Merkel zou kunnen gaan opvolgen als hij ermee ophoudt in 2017. Ja, moet en ze ermee ophouden? Prioriserende... Nou, Merkel heeft gezegd dat ze ermee wil ophouden. Die wordt een wereldreis gaan maken met haar man. En die dus zal haar derde ambtsperiode als premier, dus of als hm. bondskanselier, dus er wordt vanuit gegaan dat ze ermee ophoudt. Of tijdens deze termijn, of aan het einde van deze termijn. Je zou zeggen dat ze als machtigste vrouw van Europa um, toch al genoeg van de wereld gezien heeft? <laughs> ja. Ja, maar je moet niet vergeten op wat voor manier het gaat. Ja, ze het... zijn altijd aan het werken als ze ergens komen. Dan staan ze onder enorme druk. En dat doet ze ook al jaren. En gezellig in Griekenland was het ook niet eerder dit jaar? Terwijl je daar toch voor de zon heen gaat? Nee, dat was ook voor overleg. Greece. Maar heeft de wereld al genoeg gezien van Angela Merkel? Uh, nou, dat weet ik niet. In ieder geval, Europa kan wel blij zijn met Merkel. In heel veel opzichten. Omdat zij ze wel zorgt voor... Uh, stabiliteit en uh, in ieder geval er ook voor heeft gezorgd dat die euro niet ingestort in is. Dus het is wel zo zaak dat, uh, dat. Maar goed, het, uh, daar zorgen Duitsers ook wel voor. Dat ze iemand naar voren schuiven met hetzelfde gezag en met, uh, in ieder geval met dezelfde mogelijkheden als ja. die, uh, die Merkel heeft. En met een beetje geluk uh, kunnen we straks toch nog gratis over de snelweg rijden. Daar, daar ben ik wel blij mee. Dankjewel. Wie je dek. Correspondent in Duitsland, dankjewel. En Diederik, ik vind, okay, ik, ik vind dat we Angela Merkel sowieso een beetje vriendelijk moeten behandelen. Want een goede buur is nog altijd beter. Ach, ja, het is, waar, het is waar. Zelfs om negen over drie op, uh, op Radio is 1. Uit. Want daar luistert u naar. Het einde van het jaar is weer nadrukkelijk in zicht. Ik heb net al een oliebal op tussendoor. En daarmee groeit uiteraard de aandacht weer voor het vuurwerk. Zowel positief als negatief, ook in de Tweede Kamer. In het vragenuurtje dat gevolgd wordt door onze verslaggever Jesper Stoffelen... gaf Ahmed Marcouch aan dat het bekend is dat het veel illegaal vuurwerk... simpeltjes is te bestellen op webshops in het buitenland. Sterker nog, consumenten die die bestellingen willen doen... worden zelfs via een persoonlijke boodschap van de politie bestraffend toegesproken. Dat is heel slim en dat is wat mij betreft ook prima de taskforce opsporing, vuurwerk, bommenmakers... waaronder de politie en het OM werken... Euh, doet wat mij betreft daarmee goed werk. Criminaliteit en gevaar op die manier preventief tegenhouden. Minister Ivo Opstelten kon deze woorden van Ahmed Markoes. na afloop van het vraaguurtje wel nou waarderen. Dank voor de complimenten die hij heeft uit, uh, uitgedeeld. Echter, Markoes had niet alleen maar complimenten voor de minister. Wat niet prima is, is dat vele duizenden pakketten die blijkbaar eh, eh, toch nog worden besteld en, en waarvan een handje vol wordt onderschept. Die pakketten die komen binnen niet via stiekeme kanalen of sluipweggetjes naar Nederland, maar gewoon via de post. Ook maakt hij zich zorgen over de werknemers die deze post verwerken. Want zij moeten uiteindelijk uh, ja, dit gevaarlijke spul uh, verwerken en, en afleveren. De minister snapt de zorgen over deze gevaarlijke situatie. Uh, ik begrijp de, de zorgen van, van de heer Marcouch over transport... via pakketdiensten van het illegaal uh, vuurwerk. De erkenning van de minister is voor Ahmed Markoes nog lang niet voldoende. Dan kan de minister wel en terecht trots zijn op de grote hoeveelheid illegale verboden vuurwerk... die de politie en andere diensten in beslag nemen. Maar het helpt niet als via de post dit spul, dit gevaarlijk spul... vrijwel ongehinderd ons land binnenkomt. De minister wijst erop dat ook het Openbaar Ministerie... de zorgen deelt en hard werkt tegen het probleem van illegaal vuurwerk. Ten aanzien van het OM kan ik u zeggen... dat het OM natuurlijk hier ook scherp in deze tijd in zit. En ook bedrijven bestuursrechtelijk natuurlijk aanpakken. Dat betekent vergunning intrekken, bijvoorbeeld bedrijfsluiten. bedrijfssluiten en het OM kan hoge straffen uitdelen, uh, hoge straffen, vrijheidsstraffen en hoge, hoge, boetes. Dat is de kern, zoals wij hier bovenop zitten, uh, want we zijn ons al zeer bewust van onze verantwoordelijkheden hierin. De inspectie voor leefomgeving en transport, de ILT probeert het probleem al bij de afzender de kop in te drukken. Uh, de ILT probeert ook aan de voorkant de zaken te regelen... en te voorkomen dat pakketten worden opgestuurd... Dus aan de voorkant. Veel vuurwerk wordt in China geproduceerd. We, uh, webshops opereren vanuit Polen en andere Oost-Europese landen. Met de overheden van deze landen uh, hebben wij afspraken gemaakt over strenger toezicht. Dus als het zich voordoet spreken wij bijvoorbeeld de Polen aan om een bedrijf daar bestuurlijk uh, aan te pakken. Maar daarmee is het probleem van de vuurwerkpost nog niet volledig uit de wereld. Maar Ahmed Marcouche heeft de mogelijke oplossing daarvoor al gesignaleerd. In Rotterdam hebben we uh, voorbeelden van hoe containers bijvoorbeeld worden gescand op uh, cocaïne. En dan is deze vraag natuurlijk aan de minister snel gesteld. Of uh, dit soort pakketten op deze wijze ook gescand uh, kunnen worden. De minister legt wel een bommetje onder het idee van Marcouche. Het is veel moeilijker dan het lijkt. Het kan, maar er moeten afspraken gemaakt worden. Uh, want in de eerste plaats, en dat zal de heer Makoets ook met me eens zijn... is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf... om uh, um binnen de regels van het spel uh, te blijven en te opereren... en de afspraken te maken met de IOT, met de politie en met de douane. En er kunnen dus bijvoorbeeld scanners worden ingezet. Het antwoord daarop is het kan. Het kan dus wel, maar in hoeverre staat de overheid open voor het uitlenen van die scanners. Ze worden aangeboden en tegen de postbedrijf wordt gezet. die kan ze lenen. Dus daar zitten we wel bovenop. En als klap op de spreekbordelijke vuurpijl... is het laatste woord voor Ahmed Marcouch. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat die papieren werkelijkheid... ook in de, in de echte wereldwerkelijkheid uh, moet worden. De, de minister zegt, uh, het kan. Uh, dan denk ik, dan hebben we dat. ook de plicht uh, om het te doen... Dat ja. was uh, Markoes vanuit uh, Den Haag. En daar uh, zei dat allemaal tegen Jesper Stoffelen. Ja, zeker. Uh, u luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. Waarschijnlijk uh, omdat uh, je nog geen oog dicht hebt gedaan. Wij ook niet. En laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van uh, dinsdag 17 december 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week, een maand, een jaar nog um, willen weten en wat we eigenlijk mogen vergeten. Vandaag is dus Zoe Red bij ons in de studio en Margot. Jij doet automatisch mee aan Weten of Vergeten? Ja, spannend. En je vroeg al angstig voor de uitzending aan mij wat die quiz precies inhoudt. Nou, ik heb het net uitgelegd. We gaan gewoon het nieuws langs en je hebt een mening nodig. Heb je die? Soms. En heb je het nieuws een beetje gevolgd? Oh, slecht. Oh, dat begint. Nee. Heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag? Nou, vandaag is dus niet heel erg. Want jullie hebben me natuurlijk meteen, nadat ik klaar was met werken hier, euh, moest ik me toe. Dus euh, ik ben benieuwd. Nou, laten ik, we het uh, gewoon maar met... gaan. We nemen het gewoon met je ja. door. Uh, voor mensen van onze generatie. Uh, hoe oud ben je als ik vraag mag? 24. Nou ja, dan is het onze generatie. Is het een bekend fenomeen? Ben je op een bijzondere plek? Klik. Uh, zit je in de zon? Klik. Heb je net geplopt met Stefano Denswil? Klik. Iedereen maakt selfies. Nou ja, bijna iedereen. Selfie. Selfie. Ik snap er geen bal van. Het woord selfie is woord van het jaar geworden. Je hebt het misschien wel gehoord. Social bezitas en sletvrees werden het net niet. Gaan we selfie onthouden, denk je? Is dat iets wat we over een jaar nog steeds gebruiken? Of over tien jaar misschien wel? Het woord? Over een jaar sowieso. Nou. Ja, Dat maak je zelf selfies? Niet. niet zo vaak, ik nou, zou het vaker moeten ik doen. Ik zag maar je hebben toetsen in net... ja, ja, eerste ja. ja. maar, maar hij is ook een, een, een hele, um, een, een ijdele selfie maken, want je hebt er voor mij wel acht achter elkaar <laughs> gemaakt voordat je tevreden was. Ja, invalshoeken. Ja ja ja, ja, nee, ja Het ja. is wel een beetje zijn tweet, Mark, hoor. Ja, dat, uh... okay. so, het selfies. Ja, ik hoorde dus een hele slechte suggestie. Eigenlijk heeft iedereen ook vervolgens, die er in het nieuws het over had gehad... heeft ook vervolgens een selfie van zichzelf geplaatst. Dus dat gaan we dan ook nu even niet doen. Oh. Maar een hele slechte suggestie bij de NOS op 3... dat het dan maar zelfje moest worden. Een zelfje? Een Nederlands woord? Zelfje, zelfje. Laten we het gewoon zo zeggen. Zelfje. Weten of vergeten? Vergeten. Ja, oké. Okay, die gaan we gaan. Me Was je vroeger op school goed in Duits? Nee. Oké, okay, nou kijken of je dit dan toch stiekem kunt verstaan. Ik schwöre, dat ik mijn kracht dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr, mir Gott helfe. Ja, de stem was natuurlijk van Angela Merkel, die kennen we inmiddels. Uh, vandaag werd ze voor de derde keer beëdigd als bondskanselier van Duitsland en daarmee is ze eigenlijk nog steeds de baas van Europa. Um, de, hoe denk je dat ze de geschiedenisboeken in zal gaan? Dat is eigenlijk de vraag. Gaan we haar nog weten of vergeten of over twintig jaar gaan jouw kinderen op school bij geschiedenis leren over de grote Angela Merkel die Europa gered heeft? Lastig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik over haar, ik snap niet hoe, want jij zegt nu, de grote van Europa. Dat was bij mij, dat is een beetje langs me heen gegaan. Dat is de baas van Europa? Ja. Oké, okay, maar je ziet er wel eens op televisie, hè? We gaan ja, het, we gaan de, het ja, heel klein maken. Vind je er dan sympathiek? Ik heb haar denk ik nog niet zo vaak op televisie gezien. Je hoorde er net spreken. Dus ik oog me heel bevraagd. We vissen naar die mening, hè? We zitten te vissen wow. naar die mening. Ik heb echt, ik... Geen idee... Nou, dan, dan is het simpel. Dat is al wat Ja, dan ja. moeten we op Angela nou, Merkel, down What the for. drain. Oh. Ik, ik denk dat ongeveer uh, 20 miljoen Grieken het met je eens zijn. <laughs> dat is ook niet zo populair. Tijdens mijn studie kreeg ik een telefoon met toegang tot internet. Ideaal voor tijdens tentamens natuurlijk. Want de meeste sorvianten hadden toen echt nog geen idee hoe zo'n ding werkte. En dat je daarmee kon internetten. Uh, op bepaalde momenten is dat best handig. Voor sommige vakken kun je de antwoorden zo van Wikipedia afplukken. Of van, uh, ja, heb je binnen drie seconden heb je een Google hit. En dan uh, ja, kan net het verschil maken tussen een voldoende of een, uh, of een onvoldoende. Maar dit apparaatje kan signalen van mijn smartphone opvangen. Hey. Ja, helaas. Niet. Zelfs de slimste speaker wordt nu aangepakt. Telefoons zijn in de tentamen zal namelijk uh, al uit de boze. Maar straks ook in de wc. En om zogenaamde wc-speakers tegen te gaan... hebben ze nu bij de Universiteit Maastricht zo'n apparaatje dat, dat je net hoorde... waarmee ze kunnen zien of de, uh, op de wc dus een telefoon gebruikt wordt. Is dit het einde van het spieken? Nou, ik las er ook bij dat, dat ze nog niet wisten of de vliegtuigmodus gedetecteerd kan worden. Nou, dus nee, maar daar dus kun je dat, ook niks opzoeken, toch? Nee, maar goed, wat ik vroeger deed, dat was leuk, want ik, ik had vroeger middelbare school, weet ik nog, dat ik mijn telefoontje tussen mijn benen had liggen. Zo echt tussen. En dan gewoon daar de antwoorden al in had gezet. Of een paar steekwoorden, weet ik veel wat. Dus Nieuwf het? Nou, ik ben uiteindelijk gezakt. <lacht> <lacht> Toen ben ik maar muziek gaan maken. Ja, <lacht> <Nee. lacht> nou, dan heeft het heb je, heb je nooit een diploma gehaald? Jawel, ik heb, tijdens mijn muzika muzikale opleiding, zeg maar, heb ik alsnog mijn diploma gehad. Met zeg maar. of zonder speaker? Toen zonder spieken, ja. Zie je, eerlijkheid duurt het langst, Ja. Ja, we kunnen bijna alles vergeten eigenlijk. Ja. We zijn eruit van dinsdag 17 Sorry. december 2013. Onthouden we niet dat iedereen boven de 50 nu weet... dat je ook met de andere kant van je telefoon foto's kan maken. We onthouden ook niet Angela hier. Ik word bondskanselier. We houden wel. Je komt er niet meer weg mee. Spieken op de play zo en, en dankjewel voor het meespelen aan weten Vergeten. hoe vond je het zelf gaan ik, ik... geen mening nee. Nee. ga vooral naar plekken en de studio ik vond het wel erg gezellig hoor jij ook niet... ja nee zeker ik heb over dat speaker praten. ik heb er vandaag nog eentje meegemaakt ik ja. heb mijn theorie examen gedaan. ja je autorijen. hebt je te, gefeliciteerd je hebt Dank het gehaald je ook je net aan met je hak over de sloot net maar ja vorige week ook? 18 geworden nu je diploma nee. <laughs> Nee, dat was een uitgestelde 18-jarige. Een hoor, hey. Zo. Ja. Uh, maar ik zit hier dus extreem gelukkig. Vooral ook omdat er prachtige muziek is. Live op Radio 1, Fear of Hight. Two feet on the ground Firmly standing proud No one brings me down That easily Security secured Independently I know where I'm heading Where I will be I'm checking in I'm checking out Cause I don't like to be Flown around If I I can't go back down. fear of height. I know I surely will not fly. Way of life. I won't go any higher. Cause if I do, then you won't. And there's nowhere else to go. But down, down, down, down. I will surely hit the ground. For not letting you inside Oh, But, baby, what you offer me, you'll still be reachless. All I gotta do is resign. But I'm still checking in, I'm checking out. I don't wanna be flown around. Fear of height. I know I surely will not fly. talentenjacht, als je dit dan toch hoort, jongens. Geen, echt geen nood gemist. Constant scherp. Uh, Fear of Heights live in de studio van Zoe Red. Heel leuk dat jullie er zijn. En straks nog een liedje. Ja, ja echt leuk. Het is uh, vijf voor half vier. U luistert dan nog steeds wakker op Radio 1. En uh, zometeen gaan we het hebben over... Uh, in de kantlijn van de dag. Dan kijken we op het eind van het programma nog even... naar uh, wat er een beetje gebeurd is... wat bijna niemand op heeft gepikt. Een, een hartverscheurend verhaal... over een groep mensen die met hun... Uh, uh, ja, boten en dan gaat het ja. over modelbootjes modelboot, in Zeeland. Uh, geen plek meer hebben om die modelboten uit te laten. Heel schattig. De, de, Allereerst onze verslaggever Rens Gooseling. Die leert elke week nieuwe dingen. We ja. noemen de rubriek dan ook Rens leert. En deze week is zijn leraar Erik. Erik Groen is van het DJ-duo Moomba Team. En uh, ze gebruikt uh, vooral hun muziek, uh, de conga En daar kon Rens nog niet echt mee overweg. Ik zal je even uitleggen. Moema Team maken wij eigenlijk alles met een soca en een uh, calypso ritme. Doen, da doen, da doen, da doen. Al onze producties zitten live drums. Wat is er nou belangrijk als je, als je dit gaat spelen? Waar, waar moet ik als eerst op letten? Nou, je bent altijd uh, als achtergrondmuziek, als opvulling van de muziek. En eigenlijk maak je het swingend. Dus je hebt zeg maar de drummer. Die, en, en dat ritme ga je zeg maar, tegen ritmes van maken. Maar tegen ritmes klinkt heel raar. Ja, dus je hebt gewoon een, een vierkwarts ritme, zeg maar. 1, 2, 3. eens voor? 4. Ja, de drummen die doen bijvoorbeeld. Dit is dat 1, 2, 3. Ja, dit, is gewoon, de, dit loopt gewoon door. Je slaat buiten het ritme om. Dat is eigenlijk tegen ritme slaan. Mm -hmm. We beginnen gewoon bij de basis. Ik leer je eerst wat open-dicht is. Dicht is dit. Met je vlakke hand om de basis even uit te leggen. Ja, en open is dit met je, eigenlijk met je vingertoppen. Op het randje. Dus als je die nou achter elkaar speelt, dan hoor je het verschil. We doen eerst gewoon makkelijk. We doen 1, 2, dicht open. En daarna doe je er nog één dicht. Dus als je meet, dat krijg je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké, nou de bedoeling is altijd: uh, zeg maar, nu hebben we zeg maar het basisritme, maar eigenlijk heb ik nog een puntje overgeslagen. En dat is dat je altijd met je polsen moet slaan. Want als jij, als jij dit zeg maar, normaal is drie kwartier zeg maar, optreden als percussionist... Uh, dat is best wel zwaar als jij de hele tijd uit je armen laat slopen, slaan. Je krijgt er goede armen van, maar het is gewoon echt heel vermoeiend. En kan ik hierdoor een beetje spierballen kweken? Ja, sowieso. sowieso. Dus in principe, ik hoef niet naar de sportschool vlak voor de zomer. Ik kan gewoon lekker dit gaan spelen. dan krijg je echt wel armen van, ja. En uh, vooral onderarmen. Oké. Okay. Maar het, is nou, nou, ook... het gaat uiteindelijk om die biceps. Dus uh, ja, ja, ik ja, laat precies. het weer vallen. Maar de, de, je pols... Zeg maar als je die vastpakt, ja. en dan laat je hem gewoon eigenlijk vallen. Dicht. Het gaat nog niet helemaal goed. Nee, maar het is dus belangrijk dat je, dat je echt je pols slap houdt. Waardoor je zeg maar. Het gaat eigenlijk al best wel goed. Maar voor nu, in ieder geval goed op je polsen letten. En het is gewoon 1, 2, 3. Oké, ik ga het proberen. Ah, het klinkt op zich best wel zo lekker. Ja, ja, dat is leuk. Nee, maar het, is, het is ook gewoon goed. Oké, okay, waarom vind je dit zo leuk? Ja, dat is eigenlijk een goeie. Waarom, waarom vind ik. Conga spelen is wel leuk. Nee, ja, ik, ik vind dit echt ontspannend, A. Mm -hmm. en, en, en B, het, het, het kan alle kanten op. Hoe beter je erin wordt. En dus hoe langer je het oefent. Hoe, hoe meer variatie je erin gaat brengen zelf. Dus je hoort uh, melodietjes in je hoofd. En die probeer je op de conga te spelen. Tenminste, zo gaat het bij mij. Je hebt eigenlijk niks anders nodig dan dit. Want je kan, je kan hierop een hele track maken. Op dit. Paul Simon is er een goed voorbeeld van. Maar als je hem live ziet, ja. dan, dan heeft hij een hele track met alleen maar percussie. Het zijn alleen maar accenten. Ik denk dat ik dit thuis moet gaan leren. Nou, dat is goed. Oh, ik heb opeens zoveel zin om uh, nou Diamonds van The Sh Souls of a Shoes uh, te horen. Ik weet niet of we al tijd voor muziek. Ja, nou ja, in ieder geval uh, maar... Paul Simon, dan stek ik hem zo in de auto. Ja? Ja, kan ook. Oh, en dat is op de radio. Ja? Misschien als mensen het willen horen, laat het even weten, 0800 112. Gaan we gewoon even aan de luisteraar vragen wat ze willen. Want daarvoor zitten we hier, Diederik. Nieuws en sportzender Radio Zo. 1. Met uh, naast ons in de studio. Het Nieuwsminuutje. Leon Mastic. Goedenacht. Een schietpartij was in het Amerikaanse Reno in Nevada. Een schutter kwam in een ziekenhuis binnen en schoot vervolgens in de ronde. Daarbij kwam een persoon om het leven. De dader pleegde zelfmoord. Er vielen ook nog twee gewonden bij het schietincident. En een andere opvallende zaak uit Amerika. Gisteren de valse bommeldingen werden gedaan op de Universiteit van Harvard. Die zijn gedaan om onder een examen uit te komen. De 20-jarige student Eldo Kim stuurde gisteren een e-mail... waarin hij vertelde dat er verschillende gebouwen bommen zouden ontploffen. Uiteindelijk zijn er vier gebouwen van de Universiteit van Boston ontruimd... en de examens zijn niet... Niet doorgegaan. De student kan een maximale celstraf van 5 jaar en een geldboete van 250.000 dollar tegemoet zien. En het had wat voeten in de aarde, maar de Eerste Kamer heeft vanavond laat ingestemd met het woonakkoord. Er waren 38 stemmen voor en 37 tegen. Het kabinet was het in februari al eens geworden met oppositiepartijen, maar in de Eerste Kamer was het lang spannend. Voor PvdA-senator Duiverstein was de verhuurdersheffing het grote struikelblok. Het kabinet wil dat woningcorporaties meebetalen aan de bezuinigingen. De heffing moet 1,7 miljard in het laadje brengen. Duiverstein was van mening dat het geld juist als investering in de bouwsector moest worden gebruikt. Nu minister Blok van Wonen heeft toegezegd dat de heffing in 2017 al wordt geëvalueerd, ging de PvdA-senator alsnog akkoord. En een nieuwe dag in de Onno Gate. De fractievoorzitters dus van de gemeenteraad in Maastricht... gaan straks namelijk weer in gesprek met de VVD-burgemeester. Twee weken terug kwamen er foto's naar buiten... waarop de man van presentator Albert Verlinde zoenend te zien was met een andere man. Volgens de gemeenteraad niet veel aan de hand... omdat het een privézaak betrof. Nu de burgemeester nog steeds het nieuws beheerst... met nieuwe verhalen over zijn vreemdgaan... Maar, uh, willen de fractievoorzitters kijken of er politieke gevolgen zijn voor Hoes. Het weer dan nog. Het is vannacht bewolkt, maar droog bij 6 graden. Overdag is het ook grijs met kans op regen. Er staat een krachtige wind en het wordt zo'n 8 graden. En tot zover het Nieuwsminuutje. En zo meteen ben je ook nog hier voor het mediaoverzicht, Leel Mastic. Dan hoort u de hoogtepunten van de televisieavond. Geld ophalen zonder dat je er iets voor terug doet is passé. Ook in de politiek. Daarom is VVD Amsterdam een crowdfundingactie gestart om hun campagne te bekostigen. We bespreken dit met raadslid Monique van nacht. Goeie nacht. Ja, fijn dat u even uw wekker heeft gezet. Om bij het begin te beginnen. Wat is crowdfunding? Uh, crowdfunding is eigenlijk via uh, internet, online uh, geld ophalen... voor een uh, uh, activiteit of goed doel of voor het opzetten van een bedrijf. Ja, het is inmiddels eigenlijk ook wel een bekend terrein. Uh, crowdfunding in de politiek, dat is het niet. Uh, bekend terrein. Zijn jullie de eerste die dit doen? Uh, nou, dat durf ik niet uh, zo hard uh, te stellen. We zijn in ieder geval wel een van, een van de eerste die het op deze manier doet... wat wel uniek is. En dat ben ik ook nog niet elders tegengekomen, ook niet in het buitenland is dat wij er een, een persoonlijke twist aan geven door ons in te zetten... en iets te bieden waarvoor betaald wordt. Ja, workshops, een historische hardlooptour en de kledingkast uitpluizen. Ja. Een greep uit de aanbiedingen. Hoe VVD is dit eigenlijk? Nou, heel ondernemend en dat past ons natuurlijk wel. En wij vonden het gewoon niet van deze tijd waarin we eigenlijk alleen maar met elkaar moeten bezuinigen... ...het uh, terecht om een hand op te houden en te zeggen van nou, uh, doe nog even wat geld voor de campagne. Terwijl het wel heel hard nodig is om campagne te voeren. Dus we hebben nagedacht en zijn op deze ludieke actie gekomen. Ja, ludiek. Maar wat is het topstuk in de collectie? Nou, het topstuk is eigenlijk alweer weg. Oh, uh, het topstuk ach. in de collectie uh, uh, was uh, een, een, een, een, een vlucht... Sorry, sorry. Een vlucht met, uh, met, een, met een vliegtuig... Uh, de Europese bestemming in de cockpit. Maar wij moeten wel, ik moet wel eerlijk zeggen dat wij het aantal deals... soms zo hebben we ze maar even genoemd, uh, gedoseerd hebben. We hebben er dus nu een veertiental op staan. Maar we hebben ook weer nieuwe deals uh, nog onder, uh, onder, uh, uh, achter de hand... die we dus in kunnen brengen op het moment dat deze deals verkocht zijn. Is er ook besproken om een beetje de SP weg te gaan? Namelijk gewoon een groter deel van je salaris in de partijkas te stoppen? Uh, nee. Ja, waar, waar misschien niet als het geld zo belangrijk is? Uh, nee, wij, wij vonden het gewoon heel erg uh, ondernemend om te zeggen van we verkopen of... Uh, en Kijk, crowdfunding is natuurlijk ook iets wat je met elkaar doet. We hebben in Amsterdam heel veel uh, VVD-leden. En uh, die VVD-leden met elkaar die willen natuurlijk heel erg graag dat wij in het college blijven in Amsterdam. Daar moeten we campagne voor voeren, dat doen we met elkaar. Ja. Dus we gaan ook met elkaar zeggen van hoe krijgen wij dan dat geld uh, op tafel om die campagne gewoon stevig te kunnen voeren. Wordt er positief dus het... op uh, gereageerd eigenlijk? Uh, nog niet. Nog niet? Nee. nee, Ach, nee jammer. We, we jammer. We krijgen eigenlijk... Uh, uh, Binnen de VVD heel veel uh, leuke reacties. Want waarom zou dit alleen voorbestemd zijn voor Amsterdam? Ja. Ook de VVD in Deventer of in Breda of Engelburg kan, uh, ja. kan deze actie gaan Dus er, wo voeren. er wordt eigenlijk wel positief op gereageerd. Dat was de Ja, vraag. er wordt ja. eigenlijk ja. positief oh. op gereageerd. Ja, ja. Ja. Tot nu toe 1055 euro opgehaald. Uh, gaan jullie dat doel van 25.000 dan wel redden? Ja, dat gaan we zeker redden. We hebben nog een paar maanden de tijd. En er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, ik ga nog wel wat kopen. Of ik ga nog wel een deal aanbieden. En die denken van we hebben nog heel veel tijd dus dat komt nog wel. En wij zullen gewoon moeten zorgen dat we continu deze mensen blijven prikkelen om de campagne te steunen en een deal aan te bieden of te kopen. Ja, nou gaan ze de komende week bij een andere landelijk radiostation heel veel geld ophalen voor een ander goed doel. Ja. Wat ze daarbij doen is dat ze voor die veiling constant reclame maken. Hè? Dan gaan ze eventjes een soort marktmeester spelen en gaan ze even ja. vertellen wat ze allemaal te verkopen hebben. Ja. Dus mevrouw Van Bijsterveld, het is laat. Maar ik zou zeggen, gooi uzelf en de VVD Amsterdam in de verkoop. Ja, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat de VVD in Amsterdam in het college blijft. En daarvoor hebben we gewoon heel veel steun nodig. Uh, wij zijn natuurlijk een partij van ondernemers. Dus wij willen heel graag de ruimte bieden aan ieder individu, maar ook aan bedrijven. Ja, maar dat, om is, gewoon het, dat is een mooie de, stad van te dit maken. Dit is de politicus. Ja, dit is de politicus, mevrouw van Bijsterveld. Maar nu wil ik de marktkoopman. man. Uh, uh, pik eens één een, één een stuk uit de selectie en zeg uh, waarom ik het moet kopen. Ja, nou, wat ik gewoon heel erg leuk vind is... Uh, Brian Benjamin uh, is een sportman. En uh, die heeft gewoon gezegd van... ik ga uh, mede-VVD'ers nog gezonder maken dan dat ze al zijn. Ik ga een uh, personal trainer voor ze worden. Ik ga een schema voor ze maken. Zodat ze uh, lekker in het nieuwe jaar hè, toch allemaal mooie, ja, voornemens, mooie voornemens. Goed kunnen gaan sporten, gezond kunnen eten... en optimaal hun werk of hun politieke carrière kunnen uitvoeren. En wat moet dat kosten? Uh, van meneer Brian Benjamin, ja? dat kost 75 euro. Ah, het is geen geld. Het is geen, het is geen geld. geld. Dat moet Pardon, u er eigenlijk zelf... in 2014, geen geld. Precies, dat moet u er eigenlijk inderdaad dan nog even bij zeggen... als een ware marktkoopman. Uh, die roepen altijd ja. achter mij aan... Zo, voor uw vrouwtje, 5 euro, <laughs> twee bossies. <laughs> het was, ja, drie is... halen, twee betalen. Nou, ik bedoel maar. Heel erg bedankt. Monique van Bijzenveld En ja, succes het natuurlijk met, uh, het het, met de crowdfunding. Inderdaad, dankjewel. En wel trusten ja. voor zo meteen weer. Maar nog even ja, tot uur blijven luisteren. Want uh, ze zijn nog steeds hier. Zo je Red, gaan zo meteen nog spelen. Ja. Maar eerst uh, als het. Uh... Tenminste, Leon Mastik zelf ook uitkomt. Hij komt nu binnenlopen. Ja, dan komt hij aan hoor. Dan gaan we even kijken naar wat radio en televisie ons allemaal uh, geboden heeft. Wat heeft uiteindelijk de selectie net niet gered, maar had je wel graag in willen hebben? Uh, Onno Hoes, hebben we genoeg gehad. Die heb ja. ik uh, van mijn lijstje gestreept. hebben we straks al gedaan. Uh, wat hebben we het nog meer? Ja, er, er wordt veel herhaald, hè? al die okay. programma's beginnen. Dus Dat heb ik allemaal gelaten. Ja, goed zo. Dus ik denk, er is wel één thema te noemen voor vandaag. En dat is toch wel het woord van het jaar. Hè? Vinden jullie het, uh, eventjes, uh, even interactief maken? ik het, Vinden jullie tere een terechte winnaar? Selfie, absoluut. Ja. Ja. Uh, ik had nog eigenlijk nog op neptalk gehoopt, maar die was te laat voor de verkiezing. Ja, dat is wel een goede inzending geweest inderdaad. Jullie doen het zelf ook wel, Demekaan, hè? Selfies, constant. Ik vind mezelf heel leuk, namelijk. Nou. Ze Dat is ook een belangrijke vereiste. Kijk, jij maakt er maar eentje inderdaad. Dat is een belangrijke vereiste. Je moet een beetje ijdel zijn en uh, zelfverzekerd ook. Nou, RTV Noord-Holland ging ook de straat op met de vraag... Wat is een selfie? Want dat is natuurlijk een goede vraag, hè. Is dat misschien een doelgroep dingetje? Het leverde onder andere dit creatieve antwoord op. Selfie. Nou, heeft dat iets met Sylvia te maken? Van uh, die voetballer? Ja, Sylvia van die voetballen? Het ja, ja, zal vast een voetballer ja, het zijn Dat had gekund, hè. misschien met al die naderende ja. nieuwsoverzichten weer. Ja. Dat, dat, een selfie, dat heeft niks met Sylvie meis te maken. Ook niet met Sylvie van der Vaart of iets dergelijks. Nee, want Obama doet het. Ik doe het. Jullie doen het. Zojuist nog. Uh, ik zag dat de band het een uurtje terug ook gewoon deed. Uh, Martijn Bink, die mocht namens het NOS journaal vandaag ook gewoon uh, naar het bejaardentehuis. Um, weet u wat het woord van het jaar is geworden? Nee. Selfie. Hebben we het. Uh, selfie? Nee, ik vind geen mooi woord. Het is heel onbekend en het zegt me niks. Foto van jezelf maken. Ja, het is echt een fantastische reportage. Ze gaan allemaal selfies maken ook. Dus, het is hartstikke leuk gedaan. Kees van Koten komt ook aan bod. Dat is de schrijver van het Nationaal Dicté dit jaar. Uh, zijn mening. Ja, hij is niet heel positief over het woord. Uh, Daar ga ik alvast verklappen. klappen. Um, Bink gaat ook nog even terug naar deze bejaarde mevrouw die je net hoorde. om toch nog even een kiekje te schieten. Nou, oh, dit is een selfie. Hoe daar... wordt die gemaakt? Nu hebben we een, foto, hebben we een selfie gemaakt. Ik snap er geen bal. En, en daar is dan weer geen woord Engels aan. Nee, er is geen woord Engels aan. Nou, ik ben vervolgens zelf ook nog even aan de slag gegaan. Want ik denk, ja, we moeten het afsluiten dit jaar. Uh, vorige week natuurlijk uh, geïnspireerd door uh, collega Lara Rensen. Zij introduceerde vorige week de selfie niet. Een selfie waar je zelf niet op staat. Nou, dat gaat natuurlijk totaal tegen elkaar in. Dus ik heb even een lijstje samengesteld. De selfie, dat is er eentje vanaf de fiets. Cellvitamientjes, dat is als je fruit eet of iets dergelijks. Ja, dit zijn ook dingen die ook wel al gebeuren, natuurlijk. Cellvitamientjes, als je zelf fruit eet. De self, de self als je stilstaat in de auto. Ja, die is gevaarlijk, hè? In Friesland, zelf-viroljeppen. <laughs> ja, dat ja, lijkt ja, ja, uh, Ik had ook nog de self maar ja. dat is tegenwoordig Intercity Express, dus probeer het dan maar eens. De self-fiasco, dat is als die mislukt. <laughs> en als je het te veel doet, dat is selfiebevlekking. Selfie-bevlekking. Selfie Selfie-bevlekking. En dan hoop je daar self-viral mee te gaan. Op de internet. Ik vind het zo knap hoe je Zit dat je toch weer kan overtreffen. Ah, ja. nou, maar goed. Ik ja, ik vond hem eigenlijk vrij matig. Ja? Ja, Stap, zeker. Nou, le ik, le ik, leuk. Ik, ik moment geef, in. Ik geef op, deze, op, dit, op dit moment mijn selfie had. <laughs> yes. Goed, Leon. Ik heb de neiging om heel stil <laughs> ja, weg te nu, dus ik ga dat ook gewoon doen. Doe dat ook vooral. En eh, eh, maak een selfie en zet hem even op Nacht. Dan kunnen mensen een keer via ons Twitter-account zien... wie toch telkens die mooie overzichten maakt. Ga ik doen. Ja. Ik ga hem nu sturen. Ja. Het wordt een selfie-zijn Nou, selfie. hoop. Ja, dan, Wij doen maken straks met z'n eentje. Um, dat, dat gezegd hebben, dan gaan we nu weer gewoon serieuze zaken. Uh, Zoey Red. Uh, Hallo, Margot. Hello. Is een muziek een hele serieuze zaak voor jou? Of mag er ook wel gelachen worden? Er mag absoluut gelachen worden. Maar ook in de, in de nummers? Mag ook gelachen worden. Ja. Of in ieder geval geknipoogd worden. Waarnaar? Ja. <tos> Uh, naar van alles, naar de maatschappij, naar liefde, naar jezelf. Je moet jezelf niet serieus nemen, denk ik. Nou ja, net speelde je het liedje uh, uh, Afraid of Heights. Nee, sorry, Fear of heights. heights. Ja. Um, de, je zei van tevoren tegen ons al... Ik ben eigenlijk niet bang uh, voor hoogtes. Dus dat is waarschijnlijk een metafoor dan. Dat klopt. En die hoorde ik in je andere nummers ook al terugkomen. En Zijn dat altijd metaforen voor de liefde? Nou, als je... Het eerste liedje goed had geluisterd. <laughs> Dan gaat Illumination. Is iets wat gaat over zelfontplooiing uh, ont eigenlijk. Ja. Tegen jezelf aanlopen. Tegen jezelf aanlopen kun je dat zeggen. Ja. Moeite hebben met dingen die je zelf doet. En ja. uh, het volgende liedje. Goodbye gaat eigenlijk over afscheid nemen van dingen in het leven. Hoeft niet per se een liefde te zijn. Of in ieder geval niet zo'n liefde. Vervuit is wel een liefdesliedje. Ja dat is wel een liefdesliedje. Ja, of Oeh, nou ja. Kom ik daar nog even weg. Ja. Ja, nou ja, ik zat op dat moment even op te letten natuurlijk. Omdat ik denk, als ik fair of height, ik ben zelf echt, uh, ik heb zelf hoogtevrees. Dus ik kan me voorstellen inderdaad, dat van die pure angst. Ik ja, dat, daar een liedje over zou kunnen schrijven. Maar als, ja. je, als je niet bang voor hoogtes bent, waar, waarom kies je dan toch ervoor om zo'n beeldspraak te gebruiken? nou omdat ik, dan, uh, Wat ik ermee bedoel in het liedje, is bang om verliefd te worden. Ja. En uh, dan is het eigenlijk om uh, bang om te vliegen, omdat je dan kunt vallen. Dat is toch helemaal niks engs aan verliefd worden? Nee, ja, maar dat vond ik toen in ieder geval. Nu niet meer. Dat weet ik nog niet. Hoe lang is het geleden dat je dat, je dat liedje schreef? Uh, o, o, denk ik denk twee jaar inmiddels alweer. En je schrijft dus ook een liedje over zelfontplooiing. Uh, wat we van je weten, dat hadden we net al even besproken... is dat je in Mannheim uh, een album op hebt genomen. Dat is in Duitsland. Ja. Zo, zo net vertelde je uh, toen uh, er een plaatje bezig was... Uh, dat je geboren bent in Zwolle, of in de buurt van Zwolle. Ja. Nu in Eindhoven. En je, je album is dan weer gemaakt in Nashville. Ja. Is dat belangrijk voor je nummers? Dat je, je bent niet in Nashville geweest, geloof ik. want is nee. het, Dat is allemaal op afstand uh, gedaan. Precies, dat kan tegenwoordig allemaal. Maar ben je, is, is het belangrijk uh, voor jou als singer-songwriter dat je een wereldburger bent? Ik denk wel dat, het, dat, je, dat je je creativiteit ten goede doet. Ja, dat, dat zeggen alle muzikanten, Anne, die hier te gast zijn. Dat, dat reizen en dat uh, overal ja. komen, dat dat, dat dat goed is. Ja, helaas Houdt heb dat ik dat nog niet kunnen doen, hoor. Niet, niet in ieder geval, ik ben nog nooit in Amerika geweest. Dus dat is natuurlijk, uh, als muzikant is dat jammer. Maar over zelf ontplooi ik dan nog even gesproken. Je, je was achtergrondzangeres bij je, Ilse de Lange. Mm -hmm. Als ze nou zouden terugkomen en zeggen... ik ga een hele grote tour doen, ik heb je weer nodig. Zou je dan meegaan of zou je denken... nee, maar ik ben nu met mijn eigen project bezig. Ik ga dat niet doen. Nou, ik ben wel iemand van de lange termijn denken. En, uh, en ook, ik ben wel reëel over mijn eigen project. Dat vind ik helemaal te gek. Maar op het moment is dat iets... Waar ik niet van kan leven. <laughs> en uh, je moet er ergens van eten. En uh, met Ilse Lange is het natuurlijk te gek om zulke soort projecten te kunnen doen. Ja. Dus, maar ja, ja, wel het is niet rock en roll. Je moet dan toch uiteindelijk voor je eigen muziek opkomen. En hetzelfde nieuwe Ilse Lange willen worden. Ja, dat wil ik ook. Is dat... Ik we ook graag brood eten. En CD's maken, ja, dat... Want dat kost heel veel geld. Hè. Dat... dat horen we bijna iedere week. <laughs> ja, ja. ja, maar dat is het ding. Ik, tegenwoordig ik ben niet op zoek naar een label ook. En uh, dat, ja, uh, je moet het zelf bekostigen. Punt. Maar dan gaat het natuurlijk over promo en, en dat soort tafereelen. Nou, dan zijn we hier ook vaak hele bands te gast. die dan vaak op een hele schattige manier akoestisch spelen. maar normaal gesproken veel steviger zijn. Ja, is... Uh, dit, is, dit is muziek die op zich goed te verteren is voor alle, alle doelgroepen en leeftijden, toch? Het zijn liedjes van uh, 3,5 à 4,5 minuut. Ja. Uh, je zou zeggen, dat is, daar, daar is het toch ook een, een, een grote publiek voor. Dat wil je toch ook wel bereiken? Absoluut, dat is, dat is de grootste droomambitie. En daar ga ik ook absoluut voor. En nu heb je een EP gemaakt. Mm -hmm. uh, want ja, dan is toch de volgende stap dat er iets langskomt. Uh, een echte langspeler. Uh, ja, ja. Uh, ik hoop in 2014 dat uh, rond te hebben. Uh, ja, eind 2014 daarmee te beginnen. Hoe ga je dat hebben. dan doen zonder label? Want je zegt, ik heb geen, uh, geen platenmaatschappij. Nou, dat is wel interessant. Want de, de, de, de zangeres die eigenlijk zou komen vandaag. Haha, die uh, <laughs> zou hier komen volgens mij om te vertellen over haar project. Volgens mij voor de kunst. Is dat bij. Ja. En ik geloof dat hij op die manier aan het uh, zoeken is... naar mensen die helpen haar te financieren. De, de, de platen financieren. Dat is op het moment heel populair, crowdfunding. Daar nou ben ja. ik daar zelf niet zo van... Maar uh, wellicht voor een, uh, ja, een langspeler. Om een, om een plaat te kunnen opnemen, inderdaad. Ja. Ja, de VVD Amsterdam uh, doet het ook, hebben we net besproken in ieder geval. <laughs> uh, die hebben echt de leukste dingen te grabbel gegooid. Ik, ik ga trouwens echt kijken of dat ik daar niet nog iets weg kan kapen. Ja, nou ja. Uh, dat lijkt me want Want zou je dan echt gewoon geld binnenhalen voor puur voor die platen? Of ook echt dingen willen gaan verkopen, los daarvan? Met soort ludieke acties. En we moeten je, je natuurlijk een nou op ideeën brengen, eigenlijk. Daar zijn we eigenlijk mee bezig nu. Ja? ja nou, Ik heb er wel over nagedacht ook. Hoor. Ja, vertel, vertel, vertel. Nou, nee, geen... nee, maar natuurlijk, ludieke, ludieke acties, die horen daarbij toch? Je moet toch uh, iets terug doen ook. Tenminste, maar je ja, houdt ons aanbevolen als je wat hebt. Ja. Maar je moet je vooral natuurlijk ook verkopen met die muziek. Ja. Hoe heet het laatste nummer? Losing Grip. Losing Grip. Ik zou zeggen, ga we weer naar de plek in de maar gaat studio. Gaat het dan wel echt over, over dat je uh, de grip verliest? Of gaat het, is het een beeldspraak voor iets anders? Nee, dat, uh, de controle verliezen. Okay. Dat, het is wel een liefdesliedje. Okay, we gaan, we gaan maar het is zult heel duidelijk. Oké, okay. okay, we gaan heel goed luisteren Zeker. naar Losing Grip. Meeschrijven ook. Het laatste liedje dat ze live spelen. Twee mannen en een vrouw live nog steeds in bij ons in de studio. Ze heten Zoe Red. En het is Losing Grip. Reaching in the dark On a land I haven't been before I'm trying to feel the warmth I used to run away from I'm searching for a light To guide me on this forsaken road If you really want me here Give me something to hold on to Cause I'm willing to give It touching every vein in me it shivers down my spine but when i let go i'll lose faith again but i'm willing to give it a try I'm Ha, prachtig. Heel erg leuk. Vier uur geleden uh, gebeld. En uh, nu zijn jullie hier aanwezig. Dat vonden we hartstikke leuk. En we vonden het ook nog eens ontzettend mooi. Losing Grip. Uh, ben je ook religieus? Was dit ook nog een, enigszins een gospel tekst? Uh, ik kijk nog even. Het was geen gospel tekst. Nee, oké. Okay, nee, ik, ik zat even met mijn ogen naar te, naar te luisteren. En uh, Losing Grip, I Need Your Hand To Guide Me. Ja. Er zijn kan. bands die er een knip over maken. Ja, uh, uh, dankjewel uh, dat je bij ons in de studio was. Zoeyred.nl. Ja, kijk, absoluut. heel goed. Uh, en, uh, succes en uh, rij veilig naar nou, huis, zou ik zeggen. Uh, het was de dag van Zoe natuurlijk, maar ook van Adrie Duivenstein, Angela Merkel en Epke Zonderland. Maar in de schaduw van de nieuws stonden vandaag ook veel meer prangende zaken. In onze rubriek In de Kantlijn vangen we de verhalen op die door de rest van de Nederlandse journeien maar karig opgepikt zijn. Te beginnen in Terneuzen, want de modelbouwvereniging Zuid-Zuidwest is dringend op zoek naar een vast stekkie voor hun boten en schepen. Herman Neidt is voorzitter van de vereniging. Herman, goedenacht. Ja, goedenacht. In een waterrijke provincie als Zeeland moet toch wel een plekje voor jullie vloot te vinden zijn? Ja, dat zou, zouden we wel denken, ja. Ja, maar wat voor eisen moet jullie locatie nou voldoen? Um, ja, het meeste water in Zeeland is toch zoutwater. Daar, uh... Nou, we zien dat er uh, toch veel uh, schepen uh, koper aan zetten, is dat niet uh, een goede combinatie? Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, toch uh, zoetwater. En dan uh, ja, een, uh, oever de, waar men, uh, de schepen fatroenlijk uh, het water kunnen laten. Ja, dan kun je ze te water laten. Maar uh, hebben jullie daadwerkelijk ook een soort van mini-jachthaventje nodig? Of hoe moet ik het voor me zien? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat, uh, dat is niet nodig. Ook En dat wil ik best zelf uh, aanleggen. Dat is, dat is geen probleem. Maar is het niet gewoon het allerleukste om als modelbouwer of modelboot. Liefhebber, die modelboot gewoon tussen de normale boten te laten varen. Tussen de normale boten. En als het niet te groot zijn kan dat wel. Anders krijg je me toch een beetje last met de boeggolven en de hekgolven. Ja, dus in Zeeland is misschien het water veel te wassend. Nou, er zijn best vijvers en plassen die daar best geschikt voor zijn. En wat er weinig scheepvaart aanwezig is en wat we best kunnen varen. Juist. En moet het alleen op bepaalde dagen voor jullie zijn of zijn jullie dagelijks actief? Um, nou dagelijks zegt dat, dat lukt niet helemaal. Ja, we moeten toch ook nog een beetje werken. Mm -hmm. um, ja, dikwijls in het weekend natuurlijk. En dan ja, toch zeker vooral als het, als het lekker weer is. Ja, en jullie zaten al een keer met de wethouder van Sport om tafel. Hebben jullie het gevoel dat hij het probleem serieus neemt? Ja, dat wel, dat wel. Maar ja, ook, hij heeft natuurlijk meer verantwoordelijk verantwoordelijkheden af te leggen als alleen maar aan de modaalbouwvereniging natuurlijk. En, ja, ja op, de, op, de, op dat gebied hebben we toch een uh, relatie mee, uh, de, de bestuurders uh, in de neus dat ik toch zeg van uh, ik heb met verschillende wethouders regelmatig contact. En op dat gebied uh, loopt dat toch, uh, toch goed. Maar ja, oké, okay, uh, de geschikte vaarlocatie is, uh, is helaas nog niet voorhanden. Ja, en het seizoen komt er natuurlijk weer aan. Hoe groot is de vloot? Um, ja, hoe groot is het vloot? Uh, we hebben een veertigtal leden en ja, de meeste leden hebben er al meer dan één, uh, één model. Dus uh, ik denk dat uh, in de club zelf een honderd een model aanwezig zijn. Ja, dus luisteraars met een flinke vijver, die uh, moeten maar eens even contact op, uh, op uh, nemen. Heel veel succes in ieder geval de komende tijd met het zoeken naar een nieuwe plek voor uh, de modelbouwvereniging Zuid-Zuid-West. Herman Nijt, dankjewel. Ja, oké, okay, dankjewel. Na het omvangrijke omkopingsschandaal in het Italiaanse voetbal van een aantal jaar geleden lijkt er opnieuw iets aan de hand te zijn. Justitie deed vandaag invallen bij oudspelers Christian Brocchi en Gennaro Gattuso. Die laatste die is voor de meeste mensen wel bekend als de niets ontziende middenvelder die jarenlang voor AC Milan uitkwam. Liefhebber en volger van het Italiaanse voetbal, David En goedendag. Goedenacht ook. Ja, schrok je toen u dit hoorde? Nou, je schrikt niet meer zo snel als er een uh, hele diepe historie van uh, malversaties, omkopingen al aan de hand is in het Italiaans voetbal. En dat is al uh, vanaf de eind van de jaren zeventig een beetje zo. Dus schrikken niet. Het is altijd wel weer opvallend. En het blijkt ook dat het een uh, onuitroeibaar fenomeen lijkt te zijn. Ja, maar het, het was toch ook vooral een beetje van de, van de kleinere clubs. En nu is het opeens Gennaro Gattuso. Die hebben we toch allemaal gewoon op televisie de Champions League finale zien winnen. Ja, dat is natuurlijk een, een naam die aanspreekt. Maar uh, het is natuurlijk niet zo dat uh, Gennaro Guattuso is in de eerste plaats niet gearresteerd Hij is. Een, uh, uh, ja, uh, ze hebben hem uh, beschuldigd van contacten met... Deze merkwaardige onderwereld. Ik wil niet zeggen dat die al betrokken is. Uh, en ook in het verleden zijn ook grotere spelers wel in beeld geweest. En zijn ook gestraft. Ik noem maar eventjes in 1980 Paolo Rossi. Eh, toch een van de boegbeelden van het nationale Elftal. Het is natuurlijk absoluut niet goed voor het Italiaanse voetbal. Dat toch al een beetje onder druk staat. Omdat de stadions zitten telkens niet vol. Het is meestal niet echt om, uh, om aan te zien. Zeker als je het vergelijkt met Duitsland of met de Engelse competitie. Wat maakt het dan toch nog zo mooi, David Hent? Ja, ik denk dat, uh, dat uh, het stigma wat er is gezet op, uh, op de kwaliteit van voetbal, dat valt wel mee. Dat vind ik zelf niet. Ik zie veel Italiaans voetbal en het, de kwaliteit is niet echt veel minder dan in die andere genoemde landen. Maar uh, ja, het is natuurlijk een, uh, een, een slechte zaak wanneer je zo in het uh, licht komt te staan. En... Uh, het doet het Italiaans voetbal, wat echt wel een opsteker nodig heeft, geen goed dat uh, zulke berichten naar buiten komen, dat zulke zaken gebeuren. Daar moet je natuurlijk naar kijken dat die manipulaties maar voortduren. Dat is een, uh, een kwalijke zaak. En daar, ook daarom denk ik dat we in Italië zeggen, er moet schoon schip gemaakt worden. We gaan dat aanpakken, zodat we misschien op een gegeven ogenblik een beetje een schone ondergrond krijgen. Mm. Eh, de grootste opsteker volgens mij voor het, voor het Italiaanse voetbal op dit moment is Kevin Strootman. Hè? Die doet het fantastisch daar. <laughs> Ja, als wie eentje de problemen, de diepe problemen van het Italiaans voetbal zou kunnen oplossen... dan zijn die, is de oplossing dichterbij. Hij doet het uitstekend daar bij Roma. Hij is een speler die ook echt past in de Italiaanse competitie. David End, dankjewel. Graag gedaan. Vanaf vijf uur vanmiddag is Nederland een politieke partij rijker. Met dank aan het initiatief van een aantal Haarlemmers, de Partij voor de Jeugd... moet nog wel even het lokale politieke landschap binnendringen... maar is vol ambities over de toekomst. Oprichter Rob goede nacht goeienacht. Waar komt het idee vandaan? Nou, het idee leeft al een, een, een half jaar ongeveer. En pas uh, onlangs, uh, nadat uh, de opa-beweging uh, steeds meer aandacht kreeg, kwam ik op het idee. Om uh, te beginnen met Partij voor de Jongeren. Want dat is er nog niet, Partij voor de Jeugd. Ja, nou, nou bestaat er natuurlijk wel een partij voor studenten en voor starters. Die uh, ook uh, zeker uh, in de gemeentelijke politiek uh, her en der oppopt. En uh, ook wel tot in de gemeenteraad uh, het schopt. In de Elf, bijvoorbeeld? Ja, is dat concurrentie? Nee, helemaal niet. Nee, wij doen mee met uh, de lokale gemeenteraadsverkiezingen van Haarlem. En uh, daar is helemaal nog geen Partij voor de Jeugd of... Geen partij voor studenten. Dus we zijn de eerste. Ja, precies. Zit er ook jeugd van tegenwoordig in het bestuur? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, we zijn uh, op dit moment nog bezig met een klein groepje enthousiastelingen. Maar omdat we wat laat zijn begonnen en de partij pas uh, vandaag is opgericht, of gisteren eigenlijk uh, om vijf uur, uh, moeten we nog helemaal beginnen met de opbouw van het uh, partijenapparaat. En wat het meest uh, belangrijk is op dit moment, is uh, het vinden van, voor geschikte, van geschikte kandidaten voor de lijst. En we willen daar graag uh, uh, jeugd op hebben. Dus 18 plus. U zegt het alsof u zelf geen jeugd meer bent? Nee, ik ben al een tijdje geen jeugd meer. Ik uh, ben van plan om de partij op te richten. En uh, als de tijd daar is, uh, gewoon het stokje over te geven aan uh, jeugd die het dan uh, van mij over kan nemen. Maar ja. ja, er moet iemand zijn die het initiatief neemt. Ik Zeker. Ja, Hoe oud bent u als ik vragen mag? Ik ben 57. 57, ja. En... Jong, van Jong van Geest. Jong van Geest, nou dat blijkt maar met zo'n idee. Ja? Uh, ik moet zeggen dat het klinkt alsof u ook landelijke ambities heeft. Waarom denkt u dat? Omdat u zegt, ja, het is hier nog niet en we hebben hier kans. En dan hebben we landelijk gezien de OPA-partij en de 50-plus-partij. Nee, ik heb het niet gezegd. Ik heb juist gezegd dat de OPA-partij een partij is die zich richt op de lokale politiek. En dat doet de Partij voor de Jeugd ook. Ja, en dus blijft het ook in Haarlem voorlopig? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Dank u wel voor de toelichting en heel veel succes. En nog gefeliciteerd met de oprichting van gisteren. Rob Moret, oprichter van de Partij voor de Jeugd. Dankjewel, je en daarmee komt er een eind aan Nog Steeds Wakker. Diederik, we hebben nog 15 seconden. Wat wil je nog kwijt? Nou, ik zie dat de dagbladen binnenkomen. Daar wordt zometeen over gesproken in Nu Absoluut. Al Wakker. Het andere programma van Omroep BNL Dat om vier uur begint, dus blijf vooral luisteren. Voor de mensen die al wakker zijn. En in de dagbladen onder andere... Oranje stapt af van traditie van afgelopen twee toernooien. Tot volgende week. Hoi. Nog Steeds Wakker. BNL Nieuws in de Nacht.